Met het de Verenigde Staten gelooft niet dat er een Russische aanval aankomt in of nabij de Oekraïnse havenstad Odessa. Dat zegt een hogeplaatse bron binnen het Amerikaanse ministerie van Defensie tegen persbureau Reuters. De defensiemedewerker reageert ermee op de waarschuwing van de Oekraïnse president Zelensky dat president Poetin de haven van Odessa wil bombarderen. Reuters schrijft verder dat Rusland naar schatting zo'n 600 raketten heeft gelanceerd sinds de invasie. Denemarken gaat een referendum houden over de vraag of het land op defensiegebied nauwer moet gaan samenwerken binnen de Europese Unie. Denemarken heeft al bijna 30 jaar een uitzonderingspositie, waardoor het niet meedoet met gezamenlijke Europese militaire missies, maar ook niet profiteert van de gezamenlijke inkoop en ontwikkeling van materieel. De Deense premier kondigde ook aan dat haar land vanaf 2033 zal voldoen aan de NAVO-norm, die voorschrijft dat 2% van het bruto nationaal product aan defensie moet worden uitgegeven. Het hoofd van het internationaal atoomagentschap is extreem bezorgd... over de situatie rond de Oekraïnse kerncentrale Saporica, die vrijdag door Rusland werd ingenomen. De grootste kerncentrale van Europa werkt wel en de medewerkers blijven doorwerken... maar ze worden nu aangestuurd door het Russische leger... en moeten voor alles toestemming vragen, ook voor onderhoudswerkzaamheden. Het atoomagentschap zegt dat de Russen zowel het mobiele netwerk... als de internetverbinding hebben uitgeschakeld... waardoor communicatie met de centrale erg moeilijk is. Het Benefietconcert van Oekraïense en Russische muzici in het Amsterdamse Concertgebouw heeft vanavond ruim 100.000 euro opgebracht. Het bedrag gaat volledig naar de hulporganisaties achter Giro 555. Het door een Oekraïense pianiste en Russische celliste georganiseerde concert trok ruim 2000 bezoekers en was daarmee uitverkocht. Morgen is er ook een landelijke actiedag van Giro 555. Om 6 uur in de ochtend gaat die dag van start op 10 radiozenders en op sociale media. Het weer vannacht opklaringen en in het noorden tot in de ochtend kans op mist. Het kan 1 tot 5 graden vriezen. Morgen verder opnieuw veel zon en 7 of 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. And I De koelbox achterin, ramen open, muziek op tien. Dit is een perfect begin. We maken foute grappen en iedereen lacht mee. Even hey, staan we vast, maar dat maakt niet uit. Want ik zie de zee, dit wordt zwaar oké. Okay. Zonder zorgen, echt zo'n dag die al te wachten Het begon al zo super vanmorgen. Toen ik de middag voor mijn ogen zag, zo moet het altijd zijn. Dus ik heb eigenlijk nog maar één vraag: Als het kan, als het mag, morgen weer zo'n dag. Niet te ver van het strand van de strand ook niet te dichtbij genieten van een goed glas bier en ik pak mijn gitaar Vanmorgen, toen ik de middag voor de lol is. Zo moet het altijd zijn. Dus ik heb bijvloed op mijn vraag: Als het kan, als het man. Zwemmen allemaal mee de... te Is for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 I promise that I try, that I will try to meet someone And there's so many guys who told me I deserve someone I wanna call you up, but maybe it will only make it worse I guess that I just don't know what to do with myself Cause I know it might sound stupid, but for me, yeah, yeah I just gotta keep believing and I've heard Some say you will love me once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 Is het nu of nooit? Ik wil, niet zo voor Maar dan kijk je aan en een spijtje. Maar mijn hart is kapot. Op 106.9.